Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Stuur geen Nederlandse regeringsleiders naar het WK in Qatar. Dat zeggen de vier jongerenafdelingen van de VVD, het CDA, T66 en de ChristenUnie... in een oproep aan het kabinet. Als jongeren draaien wij niet aan de knop in Den Haag... maar willen we wel trots zijn op ons land. En dat kan natuurlijk niet als Nederland deelneemt aan een competitie... waarin mensenlevens zijn betaald voor de organisatie van een simpel sportwedstrijdje. In Qatar zijn voor het WK stadions uit de grond gestampt door arbeiders uit Azië en Afrika. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn zij slecht behandeld en betaald. En meer dan 6500 mensen zouden tijdens het werk om het leven zijn gekomen. Orkaan Ian heeft in Florida veel schade veroorzaakt. Er zijn overstromingen en miljoenen mensen zitten zonder stroom. De orkaan kwam gisteravond aan land. En volgens Amerikaanse media is het een van de zwaarste stormen op het vasteland van de VS ooit. Het aantal mensen dat moet wachten op langdurige zorg is nog nooit zo hard gestegen. In augustus waren er 23,5 duizend wachtenden, bijna 2000 meer dan een maand daarvoor. Het gaat vooral om zorg in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg. En het kinderboek Films die nergens draaien, is het beste van het jaar. Schrijver Jorik Goldenwijk heeft met zijn boek De Gouden Griffel gewonnen. En Jorik is super blij. Ja, heel leuk. Ik denk dat, het, dat die heel belangrijk is, omdat het zo'n bekende prijs is. Dus ik denk dat het heel veel goed is voor de bekendwording van je boek. Nou, ik heb altijd wel gedroomd ervan om schrijver te zijn. En ja, nu is dat dan dus echt uh, gelukt. En nog helemaal officieel met de Gouden Griffel bekroond. Uh, dus het is echt precies een jeugdroom die uitkomt. Het boek het gaat over Cato die alleen met haar vader is opgegroeid en een mysterieuze bioscoop ontdekt. De jury noemt het verhaal pakkend en magisch. En dan nog het weer in de kustprovincies nog wat kans op buien. Vannacht mistig, morgen lost dat op en is het zonnig bij 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland rijdt nog langzaam bij Amsterdam op de A10 Zuid... richting de A10 West tussen Amsterdam Centrum en knoppen de Nieuwe meer. 10 minuten vertraging.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 Als je naar de televisie kijkt, dan zie je ons een beetje in slow-mo. <laughs> maar op, volgens mij doet hij het op jijbuis Doet hij het gewoon wel hoor. Dus uh, daar gaat het allemaal crescendo. Uh, maar uh, het hok is weer even flink uh, afgetimmerd uh, door uh, de heren van Mountain Eye. Uh, en dat uh, nummer dat heet Watershed. Uh, bovendien, uh, Mountain Eye kennen we nog uit het uh, verhaal van de Drop Agda Award. Uh, als het uh, goed is, uh, is het ook de vraag aan jou, uh, Louis.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 Uh, of als ze laten zien van, nou, oh, dit is wel vet. En uh, doop, zoals jullie ja, ja. dat ook uh, noemen in, uh, in hiphopkringen. Nou, ik moet wel zeggen, we hebben natuurlijk met covid hebben we een jaar zeker niet echt shows kunnen doen. En dan mis je toch wel dat je het echt het geven en het krijgen van energie. Dat is heel wat anders dan in de studio of op de radio. Waar je toch ja, uh -huh. wel in de microfoon bezig bent, maar je krijgt niet echt iets terug. Echt terug. Ja. En uh, een optreden doet dat wel, weet je. Dan ben je toch in connectie met alle mensen in de zaal. En, uh, ja.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 Zo, dit is voor alle juffen. Grote juffen, kleine juffen. Let's go man. Auw, oh, juffen. Hey, Luxe. Laat, laat je op. horen voor de juffen. die juffen, juffen maar ook ouder. Oh. Moet je kijken dat dit voor massa houden. Kan ik, kan ik kiezen, wil ze allemaal trouwen? Hey, laat je horen voor de juffen. Voor de juffen. Little bar. inderdaad, maar ook ouder. Oh, Moet je kijken wat ze dragen, op de schouders. Heel veel, hey. oh, ook al ben ik niet ja. te houden. Oké. Okay. Hey. Juffrouw, ik zag je bij de bussen Bus Half negen s'morgens is een klussen Ik heb misschien wel geen Mustang Dan kan je brengen waar je wilt. spring maar op of niet. weet alleen al even langs en ik ben al weer verliefd Vind ze allemaal top, maar deze is een keer drie Tot hoe laat geef je les, want ik wil je weer zien Ey, laat je horen voor de juffen Voor die juffen, buit die juffen, maak ouder Laat ze weten dat de van ze houden. Oké, kan niet kiezen, dus allemaal trouw Ey, laat je horen voor de juffen middelbar. inderdaad, maak ook ouder moet je kijken wat ze dragen op mijn schouders. Hou me vast, dan ben ik niet te houden. Uh. Uh. Oepsie, bijna de concierge vergeten. Ik hoorde via via, ze is erg ontevreden. Lijpen klussen doet ze echt een omstreden. Dus ik wilde vragen of ze met me wil daten. Okay. Grote dat nou of is beheerd. Mevrouw van Wossen was die hele meneer. Was ze niet het eerste uur, ik had me wekker verkeerd. Maar me proef ik wel gehouden, hey, ik ze gek geleerd. Hé, deze tijd, ik ben alleen maar aan het bijklussen. Uh. Meer stress dan een les van scheikunde. Uh, nee, ik hoef niet te horen wat zij kunnen. Uh, uh. Ik wil gewoon wat pijn en juffen. Uh, uh. Al een tijdje geen tijd voor zij Ze schiemen en ze uh, uh. willen op mij ten op positiviteit kan allerlei je en ze kunnen bij mij dukken heid voor je heid voor je helemaal hartstikke heid voor je heid voor je heid voor je helemaal hartstikke heid voor je heid voor je heid voor je helemaal hartstikke heid voor je heid voor je let's go heid voor je my bitch heid Helemaal hartstikke hate voor juf hate, hate, hate, hat hate voor juf Helemaal hartstikke hate voor juf En als je nu thuis zit en je denkt Ik wil nog één keertje springen hate voor juf Dan ben je He bij het juiste adres <re57>. Laat je horen voor, voor de juffen Laat juffen houden Laat ze weten dat we van passen houden Van die kiezen dat ze allemaal trouwen Hé, hey, laat, laat je, je horen voor de, de juffen, juffen. Wereldwaar, inderdaad, maar ook houden Moet je kijken wat ze dragen op de schouders Hou me vast, ook al ben ik niet te houden Hé, hey, laat je horen voor de juffen Voor de wie? Shoutout naar de juffen Alle juffen Laat je horen voor de juffen Misschien ook wel de meesters Maar vooral voor de juffen Hier is voor de juffen Laat je horen voor de juffen Grote shout naar de juffen, let's go hey!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 Let's go Oh Klusjes Klusjes Hey, hey Klusjes Kompie aan okay. Klusjes Ik doe wat plusjes. Ik doe wat klusjes, ik doe hey. wat klusjes. Oh, oké okay. Hele rare spreefie word ik rustig van Klimmen op die ladder als een klusjesman. Is er iets met de verdering, Moet de dak af. Jong vloeit tot die dienst. Ik ben ladder zat. ladder Ik ben een klusjesman. Ladder ik ben een klusjesman. Ladder zat, ik ben een klusjesman. Is, <nationwide> <CGI> is er iets met de verdering, Moet de takker af. Ik was net even in Zuid, maar ik moet nu naar Noord Er wordt getimmerd aan de wegen en gestucat door Ik ben een lieve guy, oudje zeg ik u gaat voor. Heb je klussen, moet je bellen, papie, bovenvol Mooie timmer, oudje, met een gekke snor Wil je schud in, want ik timmer zelfs hekken voor Ruim niet op, laat je achter in een gekke zooi Yo, vloei, klusjes man, ben een gekke boy Hele rare spliffy, word ik rustig van Klimmen maar op die ladder als een klusjesman Is er iets met de verdering? Moet de takker af? Jong vloeit tot die dienst. ik ben ladder zat ladder zat, ik ben een klusjesman Ladder zat, ik ben een klusjesman Ladder zat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 In een ogenblik heb je een probleem met de grootsteen. Wie hoor je nog jong vloei? Ik kon ontstoppen, ah. Oh. Non-stop, onstop, non-stop, ah. Oh. Non-stop, onstop, onstop, ah. Oh. wat waren er nog meer? Oh, dat ook nog, ja. is je van alles, heb je een probleem? Met de Wie hoor je mnoeken, jong ik kom ontstoppen, ah. Non-stop, on-stop, non-stop, ah. Non-stop, on-stop, non-stop, ah. Loodvieten, elektrisch, ja.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 Eén keer en dat is nu, en dat is Zingie in dienst met schot, pillen en wit. Ah. Sorry, is een vriend. Ze kan het zakken naar beneden. En zout je pillen op die pit. Dan zout ik je pillen en wit. Sorry, is een vriend. Ik kan genieten van een wijn. Beat, yeah. Beat, ey, ik wil gaan niet van mijn bitch, wow. Jongens, dat de echtie makkelijk is. Nou, sickie body, zet het op die tits no. vroeger had ik scheurende grip. wow, yo. Vanaf het geef ik uit, ik ben een maandje vrij. Super, nu, no, laat, we mag de schade zijn. Vier, mijn jongen binnen, laat mijn maandje vrij. Want jij kan vrij zijn, vrij zijn Beweeg het op die piet en ik heb tijd vrij, tijd vrij Vanavond ben ik hier als je bij mij blijft mij blijft. genees ik je verdriet Want ik heb wiet en pillen en wiet Wat ik heb pillen en wie Schat, ik heb pillen en wiet Shari is een vriend Ze gaan het zakken naar beneden Je schat je billen op die piet Schat, ik heb pillen en wiet Genieten van een wijntje, bestellen nog een treintje Baby shake voor me, geeft een paar vrouw een seintje En in m'n system kan vanaf niet meer rijden Genieten van mijn wietje, kan ook als je van me krijgen Sorry, gooi het op, dus nu doe ik het op, fuck. Baby, we gaan in ik kan springen in mijn drop Viet en in het zand, dit is de wiet die me nu op, fuck. Beeld, lads, In Neem beeld, laat je uit de kosmos Want dus jij kan vrij zijn, vrij zijn, beweeg het op die bieten. ik heb tijd, vrij, tijd, vrij Vanavond ben ik hier, als je bij mij blijft, mij blijf Genees ik je verdriet, want ik heb wiet en pillen en wiet, schat, en schat en ik een pillen en heb pillen is beetje, zo ik een heb pillen een beetje, zo heb ik een beetje, zo ik een beetje, zo je pillen op die zo heb ik een heb ik een heb ik een beetje, ik een ik een zo ik een ik ik ik heb my mind I've never loved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 Oh, daar maar op. Uh, nog iets eventjes. Ik zie jou de uh, hele tijd met die pet op. Uh, er zit een, uh, een embleem van de KLM. Maar uh, dat, dat staat er niet op. Dat staat er zeker niet op. Nee, Wat is daar uh, de diepere betekenis uh, van, van die LNM? Ja, kijk, als we daarover willen hebben... Dan, dan hebben we nog wat uurtjes nodig. Ja, hoor. maar uh, vertel even de korte variant dan. Nou, LNM, dat staat voor uh, het, uh, de drie woorden Lekker Neuke Media. Oh. Ja, oh. wat, wat, wat, oh, maar, ja, Ga door, ga door. Nee, nee, hang nee, aan ja. je lippen, dus voor uh, dat, dat is een, uh, een, een, sowieso een heel belangrijk uh, mediabedrijf. Uh, na, wat naast Luxusplex uh, Records bestaat. Ja. En uh, ja, het, het, we hebben een beetje de parodie op KLM. Want KLM gaat niet zo lekker op dit moment. Dus wij, wij zijn de doorstart. Wij zijn de nieuwe... Wij gaan... Wij gaan <laughs> Dus als je een uh, goede vlucht uh, wil boeken en een goede KLM, vlucht wil bel maken... Ons, bel ons, LNM is het nieuwe KLM. Het uh, is het nieuwe uh, uh, KLM. Uh, uh, en als je ergens al vast komt te zitten, want uh, dat, uh, dat, dat zit... Bel ons zit je ons, nooit vast. Bel <laughs> ons hoef je <laughs> niet in de rij te staan. Het zit, uh, uh, zit ook een beetje verstopt in, uh, in het hele verhaal. Goed, uh, dat, uh, dat is dat dus. Uh, dat is een beetje een parodie. neem ik aan. Zeker, niet? Ja, samen ja. met uh, Space Case, die ook net op nachtpas te horen was ja, het nummer... Ja.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 Is dat ook een beetje je achtergrond? Uh, ben je zo'n een taalkundige geschold? Of? Uh, dat nou, wel een moment? Uh, ik, ik durf het. Ik ik ik ik ik doe wel eens alsof. <laughs>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 We hebben, we hebben al genoeg, uh, genoeg uh, gezeikte. Ja, meegemaakt. Zet de, zet de televisie gewoon uit. Ik ga gewoon uh, weer uh, iets anders doen. Uh, zet uh, een, uh, een goed nummer op. Kijk, uh, ga lekker. Uh, ik zou bijna zeggen: uh, alles wat je aandacht geeft.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 Babs hebben laten horen. Uh, dan uh, niet te vergeten... onze vrienden uh, bij mij... aan de overkant van de straat. Ziggy en Dienst. Ook Jawel. nee erop. En jij hey, ja, zelf... Uh, uh, er nog bij. Zeker. Dat ja. was, uh, het was een uh, is dat, uh, Merk je dat dat best wel... een uh, grote stroming is... in het uh, mu <tosses> muzikale landschap.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 ja, lijkt ja. me hartstikke, hartstikke leuk. Maar ik, ik heb verder ik heb geen contacten daar. Dus ik zou nog eventjes moeten babbelen. Dus laten we een, een koffie Nou doen. ja goed, uh, er komt uh, sowieso een, uh, een verhandeling van wat wij hier hebben besproken. Komt ergens later nog op een uh, website uh, bij ons. Uh, ja, ik vind van dat de het de superleuk dat, dat ik hier, uh, hier van mag zijn. Zandvoort is... Uh, word met uh, wijde armen ontvangen. Goed, uh, ik uh, dank je voor je komst uh, Louis. Want uh, die is...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 Can harm me lifting the weight on my shoulders Lifting the weight on my feet First time. Lifted the weight van, uh, Hebe was dat? Uh, het is uh, bijna het eind van deze 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf uh, geworden en uh, sluit af met een uh, heel mooi uh, bijzonder nummer, want dat is Eigenlijk een beetje ook uh, van het leven genieten. zolang het uh, eigenlijk nog kan. Want de momenten not, uh, van geluk. die zijn vaak wat korter. Naarmate maand het leven voordat Francis Alban Blake. waar we mee begonnen. sluiten we ook mee af. Het nummer dat heet. Sunshine Stay. Tot volgende week. Dag.